Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Reddingswerkers hebben in een mijn in Polen... de lichamen van twee vermiste mijnwerkers geborgen. Vorige week werden ook al twee mijnwerkers doodgevonden... nadat water uit de volgestroomde mijn was gepompt. Nog altijd wordt één man vermist. Door een aardbeving in de mijn stortte een ondergunstige tunnel in... en werd het contact met elf mijnwerkers op 900 meter diepte verbroken. Vier konden op eigen kracht ongedeerd naar boven komen. Twee collega's werden later gered. Ze waren gewond... Met maar niet levensgevaarlijk. De stakingen bij Air France leiden niet tot een breuk tussen Air France en KLM. In het programma Buitenhof zei KLM-topman Elbers... dat een splitsing volstrekt niet aan de orde is. De stakingen kosten Air France-KLM tot nu toe 400 miljoen euro. Daarmee verdampt bijna de jaarwinst van Air France van vorig jaar. Elbers benadrukt dat de Fransen snelorde op zaken moeten stellen... omdat de schade van de acties te groot wordt. Een vliegtuig van Transavia is vanmorgen uit voorzorg geland in Wenen, omdat meerdere passagiers onwel waren geworden. Het toestel was van Amsterdam onderweg naar Antalya in Turkije. Een uur na vertrek werden acht mensen ineens ziek en vielen flauw. De acht zaten verspreid over het hele vliegtuig, waardoor ze ziek werden is nog onduidelijk. En een automobilist is vannacht in Overijssel klem gereden en beroofd. Het slachtoffer reed richting de A32, toen een zwarte auto vanaf een carpoolplaats voor hem de weg opreed en hem klem zette. Twee gemaskerde mannen dwongen de man naar een plek te rijden waar hij geld moest afgeven. Daarna staken de tweede auto in brand, waardoor het slachtoffer brandwonden opliep. De daders zijn vertrokken in de richting Meppel. Ze zijn nog spoorloos. Het weer, op de meeste plaatsen bewolkt met enkele buien, mogelijk met onweer. Alleen in het noordoosten breekt de zon soms even door... maar ook daar kunnen onweersbuien ontstaan, mogelijk met hagel en windstoten. Morgen breekt vanuit het noordoosten de zon door... en dan blijft het droog en het wordt van 24 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen meldingen van files. U heeft een bril nodig.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort op zondag. Het is een uh, drukte van belang op de grip. De monteurs leggen de laatste hand aan de bolides. Nog acht minuten tot de start van de Grand Prix in Spanje. In de Giro d'Italia is nog 60 kilometer te fietsen. De uitslag van de eerste tussensprint van de dag: 1 Davide Ballerini 10 punten. 2 Maxime Belkop 6 punten. En 3 Alex Turin 3 punten. De wedstrijd tussen Nek uh, en de ploeg die daar tegenover staat. Uh, uh, ja, Nek Nemen. ontsnapt op het allerlaatste moment aan 2-2, want Banning schiet de bal op de paal. Een ploegenoot gronsveld doet het in de rebound. Hetzelfde. Twee ballen op de paal dus daar in die wedstrijd. Maar nog steeds 2-1 voor Nek tegen FC Emmen. Het was heel snel 1-2-0. Maar op het moment ligt het allemaal een beetje stil wat de goals betreft. Dat is jammer. Ja. Yeah. Nou, uh, over die wedstrijd uh, die straks uh, met, uh, met vierwielen en een motor achterin. Uh, da daarover straks meer. Maar ik denk dat het nog even wijs is om even een stuk muziek uh, te draaien. Ja, je bent ja. er nog niet klaar ja, voor. Ja, ik ben het... Uh,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 Skin. sometimes I feel Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Mindis. En wij gaan door naar de velden. We gaan in dit geval naar Cherk, Tjerk, goeiedag. Goedemiddag nogmaals hier natuurlijk vanaf uh, Diemen, uh, voor de wedstrijd tussen Diemen en Bloemendaal. Maar er stond nog een 0-0 is maar wel. Uh, Diemen met uh, tien man staat, Het is uh, Kevin Kroes, die uh, twee keer geel af moest. kreeg twee keer geel vlak achter elkaar. Die eerste keer wegens praten tegen ze, Op de schijntje weer samen met een maken. En meteen een minuut later, ja, is hij uh, maakte hij een natrappende beweging op uh, Tim Beren, die hem dus uh, goed uh, attaqueerde, zeg maar. op een verre manier attaqueerde. En uh, uh, hij schoot daarna. dat was meteen dus geel voor deze manier. Dat betekent dat Tim. natuurlijk met iemand staat. Aan de linkerkant, Floris Verdam. Floris Verdam, een soort gebied binnen. Gaat kijken waar hij mee kan spelen. Beweert de plaats van Tim Jan. Tim Jan moet ruimte gaan creëren. Le maakt er ook ruimte. er dus komt Melvin die erbij komt. Maar Melvin kan net niet aan het schot komen. Het is dus nu Frizo Jager. Die hem aan de linkerkant oppakt. Hij legt hem hoog, de hoog in het soort gebied. Eigenlijk is daar Jon die hem goed op zijn borst maakt. En schitterend vanaf zijn borst. Uh, laat vallen in het goal. Maar de schrijft hij zich Duits spel. Dus die goal gaat niet door. Maar het was natuurlijk een mooie actie van Frizo Jager. Die hem is op. Uh, ...op de borst neerleggen van Tim-Jan. Tim-Jan liet hem vallen en schoot hem beheerst in. Maar schijnbaar is een buitenspel geconstateerd. En gaat die goal natuurlijk niet door. Zoals ik al zei, dus uh, ja, uh, Kevin Kroeser met uh, twee uh, keer geld eraf. En dat betekent natuurlijk een aantal omzettingen in het veld En kijken hoe we er allemaal mee omgaan met die ruimte natuurlijk. Die me wat uh, zeer behoudend speelt uh, vanmiddag. Die spelen maar met twee spitsen eigenlijk. En de rest moet allemaal achterin blijven. Want uh, ja, elk punt... Voor hun is heilen met één punt. Ja, dan zijn ze definitief veilig. En dat zie je ook. ook. De spelen ook zeer behouden. Met weinig krachten voor je. Komt een aanval van die man aan de linkerkant van de Veld, Moet Bart de Bivine achteraan. Kan er niet bijkomen. Is dus het door als Die moet die bal gaan geven. Houdt het nog steeds buiten het straksgebied. Gaat hem pingelen. Zasgebied in, waar het is dan Bart, die, Bart de Biene, die die bal tegen zijn voeten aankrijgt, dat betekent Hoekschop aan de rechterkant van het veld, die gaan we nog even meenemen voor uh, Diemen kijken of het gevaarlijk gaat worden, nu komen een aantal mensen van Diemen naar voren, een aantal lange mensen die dus uh, meegaan in het Zasgebied in, maar dat betekent Tim Joon uh, ook meteen mee naar achteren gaat om het gevaar uh, te keren met de kopballen, om hij nou wat lengte genoeg heeft, dus in de vorm ook voor Tim gemaakt. Bart de Biene komt, die Hoekschop, komt hoog voor de pot en hij zit daar, oh jongens en dan, en dan gaat hij zomaar het, het, het, het doel in van, van Bloemendaal. Het was een, een, een misrekening achterin eigenlijk. En dat betekent dat uh, Diemen hier in deze wedstrijd de leiding neemt. Je denkt aan de andere kant dat hij gaat vallen. Maar nu valt hij precies aan de andere kant. En is het uh, 1 tegen 0. En het is gemaakt door de nummer 11. Giovanni Dos Passos. De oude voetbalwet, hè? Als ja, uh, hij hem uh, zelf niet maakt. Dan gaat hij bij de andere drie. Maar goed, dat horen we straks uh, in het uh, verdere verloop van uh, de wedstrijd. Inmiddels is uh, de... Formatieronde aan de gang. Dat uh, wilde zeggen dat de auto's een opwarmeronde rijden bij de, de Grand Prix van Spanje in Barcelona. In 1991 is die wedstrijd uh, voor het eerst uh, gereden. De, nee, 51. In 1991 uh, is uh, dat uh, ook hier uh, op dit circuit uh, geweest. Uh, de, met de, de nodige verbouwingen dat natuurlijk weer wel, want uh, het circuit is wel uh, veranderd. En buiten dat. De heren Formule 1-coureurs kennen dit circuit ook nog eens een keer op een duimpje. Omdat aan het eind van het seizoen ook hier de tests worden gehouden van alle Formule 1-auto's. Ook tussen het ene seizoen en het andere seizoen in. Van Paul gaat straks vertrekken Lewis Hamilton. Daarachter zit Valtteri Bottas... Uh, op drie vettel en op vier uh, raikkonen. En als we dan toch over die twee namen hebben. Dat waren de, de nummers twee en drie. En dan uh, precies andersom, Raikkonen werd 2 en drie werd Vettel uh, in die gedenkwaardige wedstrijd uh, die Verstappen toen twee jaar geleden wist te winnen en waar bij de eerste ronde de Mercedes eruit lagen. Ja nee, we moeten nog eventjes de start uh, uh, doen, want anders dan, uh, gaat het... Uh, nou, Volgens mij weer... hebben we mooi tot die tijd eventjes de tijd om te kijken hoeveel het bij OG staat, denk ik. Hè? Uh, dan komen nou, we Nou, de, de start staat nu bijna op het punt van begin hoor. Dus het is, uh, het is, het is, het is want ze zijn nu al op het richter stuk. Dus, uh, dus ik uh, wil hem nog uh, wel even meenemen als het zou mogen. Um, uh, dat, dat is, uh, op dit uh, gedeelte worden ze dus nu uh, neergezet het, De start, denk ik, is nu tussen, een halve, uh, tussen nu en een halve minuut En dan uh, zijn we van kiet af aan En we moeten natuurlijk even kijken van of Verstappen, want volgende week is hij weer hier uh, te bewonderen op het uh, circuitpark Zandvoort uh, De eerste bocht doorkomt en uh, de auto's uh, staan nog niet helemaal goed want er wordt ook hier en daar met gele vlaggen gezwaaid. En de mensen in de pitstraat kijken op dit moment toe hoe het een en ander zich begint te vormen. Helemaal een beetje achteraan staat Brandon Hartley. Maar dat wekt geen verbazing, want die man die is er ook hard af gegaan bij de vrije training. En die auto die moesten ze helemaal weer opnieuw in elkaar zetten. Groene vlag is gegeven. En dat betekent dat er nu het rode licht aan is en uit. En op het moment dat dat gebeurt zijn de heren nu weg. En we kijken wat er gaat gebeuren. Hamilton heeft een goede start. En zo het zich laat aanzien. Ook Verstappen heeft een redelijk goede start. En nu nog even kijken of we allemaal goed die eerste bocht doorkomen. Ricciardo drinkt een beetje aan bij Verstappen. Maar Verstappen houdt de deur dicht... De eerste uh, zes die op de startpositie uh, stonden met één uitzondering. Want er is er eentje een beetje doorgedrongen. Dat is vet er is er ook één behoorlijk hard afgegaan. Maar dat uh, zien we zo. Het is een van de Haasrijders uh, die er uh, af is. Dus het is al Cochon. een gelp Dus het wordt uh, nog eventjes wachten. Maar laten we nu eerst even gaan kijken wat er bij OG uh, gebeurt. Want dat is ook heel belangrijk. Korsjan was het, hè? Ja. Miranda. Ja. Daar zijn we weer. Het 3-2 voor ons gezellig. En uh, de doelpunten zijn gemaakt door Wendy Willems en uh, Geven. En het tweede doelpunt voor Waterloo is gemaakt door Sven Engels. En voor de rest uh, ja, worden er uh, veel overtredingen gemaakt. en ja, uh, yeah. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, moet ik zeggen. Een sportieve wedstrijd verder? Ja, het is wel een uh, hele leuke sportieve wedstrijd. En ze gaan er allebei voor, voor de punten is... Dus, uh, dat is leuk om te zien. Nou, dat is ja. goed om te horen. Ja. Miranda, dan horen we jou weer als er uh, nieuws te melden is. Ja. Dat is helemaal goed. Een goal voor Nek in de 42e minuut. Kan het dan toch nog voor Nek? Is de grote vraag. Een hoekschop wordt slecht verwerkt door emma keeper Telgenkamp. Waarna verdediger Frank Sturing van dichtbij kan scoren. Toch wel spannend aan het worden daar. Ja, dat kunnen. Uh... Het, uh, bij, bij in de Grand Prix van Spanje is het een beetje een autokerkhof uh, geworden. Want er uh, zijn diverse auto's uh, betrokken bij een, uh, ja, een actie van Grosjean. Waarbij hij een uh, beetje de macht over het sturen uh, verloor. Uh, en waar de auto begon rond te spinnen als het ware. En legde er als het ware een rookgordijn. daarbij uh, raakte een van de Renault's uh, betrokken. Dat is uh, Hulkenberg geweest. Maar ook een van de Toro Rosso's die uh, staat uh, aan de kant. En dat is... Um, dit keer niet Brandon Hartley, maar zijn teamgenoot Pierre Gasly. Die, uh, die zijn ook al uh, uit de wedstrijd. En op dit moment is er een safety car in de baan... en dat betekent dat er, er nog voorlopig even niet ingehaald mag worden. Dan gaan we even naar de races op twee wielen... want uh, Michael van der Mark haalt het einde van de tiende race van het seizoen... in de 2K Superbike niet. De Nederlander komt op het circuit van het Italiaanse Imola ten val... na een botsing met de Italiaan Marco Melandri... en moet noodgedwongen het strijdtoneel verlaten. En voordat wij weer doorgaan met de nieuwste update, gaan we eerst luisteren naar Jason Rulo met Colors. Oh, wat een feeling. Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag. Count all the reasons. We are the champions. There ain't no turning, turning back. Saying, oh. We gaan weer even voetballen. Bij de play-offs, 45 minuten en 1 minuut extra gespeeld. Braken valt geblesseerd uit bij het nek en wordt vervangen door Kadioklu. die door de coach Leinders verrassend buiten de basis was gelaten. Door meerdere blessurebehandelingen komen er 6 minuten extra tijd bij. We gaan eens kijken hoe het met de extra tijd is bij Velzen Hillegom, Johan Kluiskus. Het was 0-0, hoeveel is het nu? 1 1-1, zeg je? Ja, 1-1. Ja, In uh, ik denk de 18e minuut was er een goede voorzitter van Kloosterhuis, Kloosterboer. Schitterend ingeschoten door Daniel Seinverlovers, 1-0. En net, een, denk ik, tien minuten geleden was er een Pinanti van terecht Terechte Pinanti, trouwens. Uh, ja, Het ding is laatst een beetje terugdreken. De wingen. Velzen. Uh, Velzen. <lacht> hoor maar, hoor maar. Die Oeh. Ja. Wat gebeurt hier al Ja, Ja, dat was een buitenspel. Dat was het niet buitenspel was, volgens mij. Maar ja, je kan het ook niet in 1, 2, 3, die staan er niet recht voor. Mm -hmm. Maar uh, nee, ik vind het heel erg om toch wel bij voetballen. Is het is creëren geen kansen. Dat, dat is het allende. Velsen kreeg de eerste helft nog vrij redelijke kansen. Zeker eentje van dan. Maar weg van de keeper, En die kop hem recht in je keepers onder. Maar uh, ja, het is wel strijd. Maar het is slecht voetbal. Het wordt steeds slechter. Alleen ik vind Hillegom toch wel iets, iets meer druk zetten. Dan, die zijn dus eh, iets beter. Ja, ja. Maar het is nu strijd van allebei. Maar ik, ik, ik nee, wat ik zeg, ik zie Velzen meer naar achter de voetballen. Ja. En al lange ballen geven met Kastrikken, maar ze komen er toch niet door. Dus, eh, maar nee, wat ik ook net zeg, ik heb geen kant nog gezien van Hillegom, hoor. Dat, eh, dat is de andere kant van de medaille, buiten die penalty. Ja. Dus, nou ja, we wachten er dan nog. Dankjewel Johan, we komen bij je terug. We hebben nog een half uurtje, denk ik. Oké, dus. okay, jongen, ik spreek je. <laughs> Daag. En dan kunnen we ook meteen door naar Geel Wit, want daar staat Anthony Knol. Ja, dat klopt. Goedemiddag. Maar het is bij ons op dit moment uh, rust. Geel -Wit kwam uh, 2-0 achter. Heel verrassend. Die gasten krijgen 2-3 calls en ze maken er twee gewitte tien calls, en die maakt er uh, ook maar twee. Zo, het is beter, alleen uh, we moeten de kansen afmaken en dan uh, hadden we gewoon met 4-5-2 voor moeten staan. En het is nu? 2-2. Het is net rust. Wie heeft ze gemaakt? Uh, Joey Buiskol scoorde de eerste en Barry Beugeling scoorde de tweede. Oké. Okay. Rust. Nou, we gaan het straks horen hoe het afloopt, maar dat uh, valt ja. niet mee voor de, voor de koploper. Nee, nee, ze hebben het uh, nou ja, zwaar door, uh, door hunzelf eigenlijk. Want als ze gewoon de kansen afmaken, hebben dan staan ze gewoon 4-5-2 voor. Alleen dat, uh, dat doen ze niet. Dus hopen we uh, in de tweede helft wel. Dankjewel, Anthony. U is goed. Hoi. Hoi. Dat was de tussenstand op de velden. Hoe is het bij de Formule 1? Nou, bij de Formule 1 is uh, op dit moment uh, het uh, volgende aan de gang. Uh, Bernd Mailander uh, voert het veld aan. En wie is Bernd Mailander? Dat is de man in de safety car. Dus die, uh, die voert uh, de wedstrijd op dit moment aan. Want er is nog altijd brokstukken op de baan. Vanwege een, ja, een, een min of meer een schuiver van Romain Grosjean in bocht 2, 3, zo'n beetje. Het, het is net op die plek waar twee jaar geleden die Mercedes elkaar in de haren vlogen. Dat is iets verderop gebeurd. Maar het was zo'n rare manoeuvre waarbij er heel veel rookwolken op de baan kwamen. En daarbij eh, maakte die eh, Grosjean slachtoffers eh, in de personen van de Hukenberg in de Renault. En eh, de andere was ook een Fransman, Pierre Gasly, in de Toro Rosso. En daarom is er eh, dus nu een safety car in de, de baan. En Grosjean mag eh, straks gaan uitleggen aan het team wat er nou precies is eh, gebeurd. En misschien niet alleen aan het team, maar ook straks misschien wel bij de wedstrijdleiding. Vanwege die actie die eh, hij eh, daarbij eh, uithaalde. En waardoor er dus ook nog twee andere rijders die part nog deel hadden aan dit uh, voorval. Uh, dat die daar ook uh, bij betrokken zijn geraakt. Uh, op dit moment is Hamilton degene die, het, uh, die achter Bernd Meilander uh, de kop uh, pakt wat betreft de, de Formule 1 auto's. Twee uh, ligt Vettel, drie ligt Bottas, vier Raikkonen, Verstappen ligt vijfde en Ricciardo ligt op plaats zes. We gaan even naar de Goffert. Want ik vertelde u dat er uh, zeven minuten extra tijd bij kwam. En ja hoor, in die zeven minuten, vlak voor rust dus, is er gescoord door Nek. De stand is daar 4-1. Wonderen zijn de voetbalwereld nog niet uit, hè? Zullen we een beetje was... leggen dat uh, Nek het gewoon gaat redden? Ja, zo ziet het er wel naar uit natuurlijk. Wat, wat was de heenwedstrijd ook weer? 4-0 voor Emmen. 4-0. Ja. Ja. ja. Dus, dus ja, er kan, er kan van alles. En uh, buiten dat, ja, uh, als Nek er dus nog twee maakt... Dan staan ze dus gewoon in de, ja, in dus de finale van nog de playoffs. Maar ze hebben nog 45 ja, nou, minuten. Die, die hebben ze dus. Nog uh, 47... En ik zit ook te denken aan dat verhaal wat jij nou net vertelt... over die halfvolle goffert. Dat er dus nu gewoon een aantal mensen denken van... pasverdorie, ja. we moeten dus nu gewoon toch maar daar, daar naartoe gaan. Er is geen taxi meer te krijgen in denk Nijmegen. niet, in heel Nijmegen <laughs> niet meer, denk Nog 47 kilometer in de Giro. We naderen de voet van de Galasquio. Het voorgerecht van de Grand Sasso. De Kalashiko is 12 kilometer lang en heeft een gemiddeld stijgingspercentage van 6. Ga er maar aanstaan. Ja. Ik heb verder weinig toe te voegen, dus laat ik ik heb nog wel wat toe te voegen. Ja, wat dan? Louis Fonsi. Oh! dat lijkt altijd heel gezellig. Hey, hey. Ik heb aan deze historie iets te confesseren. Ik heel goed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 bij de Grand Prix van Spanje is de safety car naar binnen. En is Hamilton die heeft het aardig voor elkaar... want hij heeft het veld behoorlijk in elkaar laten schuiven. En twee bochten, toen dacht hij van... laat ik eens heel langzaam het schas er even op gooien. En ja hoor, dat heeft hij ook meteen wat, wat voorsprong mee weten te pakken. Bijna anderhalve seconde op zijn naaste belageren. Dat is Sebastian Vettel. En wat ook te zien was, was dat Verstappen het al meteen al probeerde... om ook uh, Rijkonen te passeren. Daarachter had um, uh, Ricciardo uh, de nodige moeite om even de auto in het rechte spoor te houden. Pakte een paar meter over de curbstones. En dat gaf um, Magnussen weer van het team van Haas de gelegenheid om daar weer wat uh, achter uh, te, te komen. En uh, Charles Leclerc, een oud uh, rijder van het Van Amersfoort Racing Team bij het team van Alfa Romeo Sauber rijdt op een hele mooie negende plaats rond. Nog voor, nota bene, een tweevoudig uh, wereldkampioen in de persoon van Fernando Alonso. Die op de tiende plaats rond rijdt. Dus het, uh, het, uh, het, is, het spel is in ieder geval weer op de wagen gezet in, in Spanje. International Quincy Promes gaat voorlopig niet de Champions League in met Spartak Moskou. De aanvoerder verliest op de slotdag van de Russische competitie met 1-0 van stadsgenoot Dynamo Moskou, waardoor de ploeg rechtstreeks kwalificatie misloopt. Probest krijgt nog wel een kans via de voorrondes van het miljoenenbal. Rust in Nijmegen, 4-1. De goffert is vanmiddag matig gevuld, maar er komen steeds meer mensen bij. Ja, dat hadden we al voorspeld, ja. Echt ongelooflijk. Echt ongelooflijk, ja. Nou jongens, we gaan even afwachten wat er gebeurt daar in Spanje, maar ik ben heel benieuwd. Dan gaan we in de tussentijd kijken wat het doet bij schoten. Ja. Ma Martijn. Jef, yes. nou dus het is een leuk duel eindelijk. Oh, je ja. bent nog niet in slaap gevallen? Nee nee nee, nee hoor. Uh, schoten heeft het duel wel aardig onder controle, maar uh, er was net een, een, een, een flinke opstoot. Met de links weggeschoten beschoten, Bilal El Auriachi. Zo, dat komt er in één keer uit. Dat is <lacht> zo, dat uh, ben ik niet gewend van jou hè? <lacht> nee, ik weet het jongen. Heb je zo, je gebit in? Je Frans wordt nee, steeds beter ik, hè? Ik, ik, ik heb dit team niet 10 minuten kunnen oefenen. <laughs> uh, nee, Schoten doet goed. Uh, op, uh, achterin uh, staat uh, Sam Ras, z'n uh, halfdegen, heerlijk te voetballen. Uh, en op middenveld uh, Robin de Ridder, die, die zet de lijn uit. Uh, ik, ik, ik zie zo niet uh, Schoten die het wel nog, uh, nog uit de handen geven. Ook al is het maar 1-0. en uh, De, de sportimotivist kreeg net een aardige kans, maar die werd naastgekopt. Ik kreeg wel nog een leuk verhaal te horen. Hmm? Uh, een, leuke, een leuke anekdote. Uh, de scheidsrechter van dienst, uh, vandaag hier, die komt uit Utrecht. Die wilde vanmorgen in de auto stappen. En uh, toen reed hij zijn auto in de parkeerglaasje in de prak. Dus die is uiteindelijk uh, met de trein naar Arnhem gekomen en daar is hij opgehaald uh, door een uh, spelersvrouw van, uh, van Schoten. Om te zorgen dat er, uh, dat er toch een, uh, een wedstrijd gevoerd kon worden. Ja, dat zijn toch de leuke dingen van, uh, van de voetbal. <tie> ja, ja, door een spelersvrouw. Wat een slecht excuus. Dat was, dus, dat was dus geen moederdag voor die spelersvrouw, als ik het uh, goed begrijp heb. Nee, er zijn niet heel veel vrouwen. Ja, ik denk dat hij er eerst een beetje op bed heeft gebracht. Ja, maar die, Rick die scheidt is denk ik um, 72 ongeveer. Ja. Met, een, met een kunstknie en uh, een klokje, wat hij uh, is vergeten op te winnen. Oeh. Oeh, nu komt er gevaar? Nee, net niet. Er is miscommunicatie achterin beschoten, maar uh, Samaras die lost het niks op. Nou, nu toe 1-0 en we moeten nog, uh, ik denk of uh, 25 of zo. Nou, dat zou heel goed kunnen. Ja. Dus uh, uh, daar hangt inderdaad uh, nog wel wat uh, vanaf. Want uh, Schoten kan de plek innemen van iemand die een periodetitel uh, nalaat. Uh, ja, daar, daarvoor moeten ze op de vierde plek eindigen. Uh, eigenlijk zijn daar, uh, ik hoorde check dus ook zeggen dat, uh, dat uh, Bloem daar ook nog kans maakt. Uh -huh. uh, ja, die is wel heel minimaal hoor. Uh, De voorsprong van uh, Schoten en ook Oude Kerk is, uh, is vijf punten. En binnen nog duur als te gaan. En uh, ja, ik zie schoten, uh, ja, schoten maakt gewoon een groot kans, al is oude kerk de laatste paar weken wel in een, uh, in een schoen. Dat, uh, dat draait daar goed. In een flow, Martijn. In een flow. Ja, precies. Ja. Ja. precies. Dat was het woord ja, ja. Wat, je, wat je dacht ik uh, zocht. Ja, dat klopt inderdaad. Ja, daar ja. heb ik mooi klaar mee, want dan nou gaat hij de komende drie weken zit hij weer met het woord flow in zijn hoofd. Ja, dat maakt niet uit, dat, uh, dat zegt hij <lacht> het goed. Het was schoen. <lacht> het was wel schoen, ja. Ja. Ja. ja. We nemen nog even snel een vrije trap mee, uh, Invaller van uh, Sporting Martinez. Uh, valt goed in de tweede half. Die schiet nu de bal in de muur op de achterhoofd van uh, Robin de Ridder. Is hij ook nog op die manier belangrijk. Uh, nee, uh, nog een uh, uh, kort van de wedstrijd in uh, schotel uh, met 1-0. Ze, ze zijn in Nijmegen weer bijna begonnen. Zelfs de meest verstokte nek van Van zal na de 4-0 Nederlaag in Emmen... geen cent meer hebben gegeven voor de eigen ploeg. Maar met een 4 1 ruststand ligt de strijd om een finale plaats in de play-offs weer helemaal open. De kopgroep gaat beginnen aan de Calascio. De voorsprong van de veertien mannen bedraagt nog altijd iets meer dan 7 minuten. Op kop van het peloton bepaalt Astana het tempo. Ja. Ik heb verder even niks. Dus nee. nee. Nou, dan gaan we gewoon nog een stukje muziek draaien. Nee. Lijkt mij een goed plan. MUZIEK nee. Dímelo. Kijken. Het is rust inmiddels bij Bloemendaal en we hebben Tjerk aan de lijn. Dat uh, klopt helemaal, hier is het stand uh, natuurlijk 1-0 nog steeds voor Diemen. En uh, de spelers gaan nu het veld om in de tweede helft te beginnen. Bloemendaal heeft wel gewisseld, dat betekent dat Boogaard uh, erbij gaat komen en dat uh, Floris van er afgehaald. Ja, dan zal er misschien wel meer gevaren gaan komen, nog die linkerkant. Want Floris, uh, Floris speelde wel, maar kwam niet langs de tegenstanders heen. En dat betekent dat Boogart toch een ander type speler is. Dat die dus wel het gevaar kan gaan brengen. En Straks misschien in die tweede helft. Ik moet de verhaal rollen, want ik moet er vanaf. Tot zo. <laughs> ja, want, uh, want Tjerk is uh, ook nog uh, de, de verzorger bij het uh, team van Bloemendaal. Dat is de reden waarom die dan. Uh, nee. van en dat komt goed uit, want ik heb begrepen dat er een doelpunt is gevallen bij Velsen tegen Hillegom. Johan. Hoe weet je dat nou? Ja, ik weet alles, oh. Johan. <laughs> ja, het is inderdaad 2 even Velzen. Mooie voorzitter. Maar aan welke kant? Velzen? Wat zegt u? Ik ja, zeg... van Velsen. Het zegt inderdaad 2 Evo Velzen. Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Wie maakt hem, of weet je het niet? Uh, Goeie, ja. ja. Ik sta op te wetten, ja. Ik loop het wel niet in. <laughs> nou, als je vertelt het dan is school. Uh, oké, okay. nee. goede voorzitter van Groenewoud. Dat schitterend ingekorven door casta Echt. Mooie kool. Ik kan niet anders zeggen. Velsen is nu weer iets sterker geworden. Gaan iets meer van uh, de kool afvoetballen. En ik uh, zie heel geen kool maken, hoor. Nee, want die zijn weliswaar beter, maar kansen krijgen ze niet, hè? Nee, krijgen ze niet. Nee. Echt niet. Is, uh, ik denk dat het gewoon zo tweeën blijft. Wauw. Maar, wow. maar uh, ja, ik denk dat Velsen na deze overwinning wel veilig is. Dat is mooi. En, en, denk, dat, en denk je ook, horen ze ook in die eerste klasse thuis, uh, Johan? maar uh... zo voetballen niet. nee, maar goed. <laughs> dat... nee, maar goed, maar uh, uh, het is een beetje problematisch uh, geweest uh, bij Velsen het laatste, de laatste uh, seizoen. ja, weet je, ze hebben natuurlijk twee jaar een goed seizoen gehad, hè? En, uh, en nu verloren ze de eerste paar zes wedstrijden van de competitie. Hm. ja, en dan loop je achter de feiten aan, en dat, dat is het probleem bij eigenlijk geweest. en ja, een paar zes zeven weken die Castriet een kwijt geraakt, en uh, dat is toch wel de man die, die de goals maakt. ja. Maar ja, je... ah ja oké, okay, wat gaat er volgend jaar gebeuren? rood gaat weg. Ik hoorde dat die jongen voor Verdam ook waarschijnlijk naar, naar Katwijk gaat. Ja. Die nemen, uh, de eentje gaat er met de trainer mee naar, uh, hoe heet het, uh, naar Uitgeest. Dat zijn al zoiets die weg zijn. Ja, dan, uh, dan, dan gaat het uh, vlot, uh, wat ja, betreft. Ja, de kijker Oh jezus. Je zit er de boom in. Wie, Jezus? Ja, Jezus. Nou. Sint Jezus Eik, jij ja, was ooit nog eens... Sta je te drinken, Johan? Hey, ik heb wel een eentje op, maar verder gaat alles goed. Hoor. Het is moederdag, hoor. Pas op. Oh, moederdag, ja, dan ga we naar huis. Nee, okay. hey, maar ik denk dat het gewoon tweeën. maar hebben. het is nog een minuut of zeven. Oké, okay. okay, hou ons op de hoogte, Johan. Yo, dankjewel. Yo, hoe is de stand bij de grote prijs van Spanje? Hamilton had een enorme voorsprong, is dat ja, toch zo? Nou, die, die voorsprong die heeft hij nog, maar het is even opvallend dat de afstanden tussen de nummers 4, 5 en 6 ongeveer even groot is. 4 ligt Raikkonen, 5 ligt Verstappen en 6 ligt Ricciardo. Uh, Hamilton, ja, dat is uh, die, die, die rijdt uh, gewoon op dit moment eigenlijk als een soort koning uh, vooraan. Uh, hij heeft een nog redelijke voorsprong. Ik zal niet zeggen dat het een, uh, een grote voorsprong is. Maar hij kan het overzicht behouden, zoals dat mooi uh, in voetbaltermen wordt gebezigd. Nou, gaat er nog iets met banden gebeuren waardoor dingen kunnen veranderen? Ja, dat sowieso. Want er zal ongetwijfeld gewisseld moeten worden. Men rijdt nu de meeste rijden op de gele wang. Die, dat zijn softbanden. En ja, er zal ongetwijfeld nog gaan gewisseld worden. En ik ga ervan uit dat er ook nog een supersoft in de wedstrijd gaat komen. Ik heb nog nieuws over de strijd tussen Ricciardo en Verstappen. Want Ricciardo heeft op de radio gevraagd dat hij er langs wil. Ik ben sneller, is de hint van de Australiër over de boordradio. Verstappen rijdt nog ruim een seconde voor zijn teamgenoot. De tweede helft is begonnen bij NEC. En dat is natuurlijk wel interessant wat daar gaat gebeuren. En dan gaan we even hier. Kampong wint eerste duel in de hockeyfinale. Kampong heeft het eerste duel met Amsterdam om de Nederlandse titel gewonnen. De titelhouder pakt in het Wagenaarstadion de winst via shootout. Nadat de wedstrijd in 1-1 was geëindigd. De hockeyers uit Utrecht kunnen het zaterdag voor eigen publiek afmaken. Anders volgt een dag later de beslissingwedstrijd. Dan heb ik nog twee tussenstanden uh, van de overige velden. Uh, DSS-NFC is 0-3. Deze uh, zegt zelf een uh, enorme off-day te hebben. En Zwanenburg-RCA is 3-0. Dus uh, Beide teams staan dik achter. wordt heel spannend met Zwanenburg en uh, ja, inderdaad. Ja. Oeh. Die moeten volgende week tegen elkaar, of die week daarna? Moe, durf ik je niet zo te zeggen. Ja. Nou, ik mis het volgende week, want ik ben met mijn ploeg hier in België op een internationaal te in België? Groei. Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Iemand verder nog iets? Want hey, nee, die zit altijd om uh, door mijn nummers heen te, niks. te praten. Nou, er gaat wat, uh, ge, er gaat wat komen. Want bij Ferrari lopen ze nu naar buiten. Om uh, een, uh, een bandwissel uh, toe te gaan passen. Kijk aan. En ik uh, ga ervan uit dat, uh, dit, hm. dat dit de Ferrari is. Die nu gaat binnenkomen. En dan is het leuk. Maar oh, Het is vet al. Die komt uh, als eerste binnen. En daar uh, worden nu uh, banden opgezet. En daar gaan mediums op. Uh, want er rijdt ook een deel van het veld op medium banden. En Vettel is inmiddels alweer op weg naar buiten en hij komt in ieder geval achter Ricciardo de baan op. En of die ook nog voor Magnussen gaat komen, dat is niet het geval. Hij zal ook nog achter Magnussen aansluiten, maar wel voor Carlos Sainz. Betekent een zevende plaats op dit moment voor de Duitser die op dit moment ook het wereldkampioenschap nog aanvoert. Interessant hè? Ja. Oké, okay, voordat we naar de, de muziek gaan, kan ik je nog even meegeven, Henny. Zwanenburg, HBC is de week erna. Oké, okay, dus dat is mooi. Dan weet je dat. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume. The makeup up on a shirt. But you don't believe the stories. You know that there are lies. Around, and I just don't know why If I was your man, baby, you Never worry about what I do I'll be coming home, back to you Every night, doing you right You're the type of woman Served good things It's full of diamonds and full of rings Maybe you're a star I just wanna show you Why you should let me Love you Baby, you should let me love you. Baby, your beauty subscription looks so good. You should let me love you We gaan weer gauw naar de velden om te beginnen schoten. Martijn. Nog een paar minuutjes. Het staat uh, nog steeds 1-0. Wel net een enorme kans voor uh, die, uh, die invaller van uh, uh, Sporter Martinez, uh, waar we het net ook al over hadden. En ondertussen heeft hij ook al geel omdat hij uh, slaande bewegingen maakte. Volgens mij uh, staat hij echt er maar één staf op. En op het moment dat men een slaande bewegingen ziet. Ja, volgens mij moet er dan gewoon een rode kaart getrokken worden. Uh, maar goed, dat gebeurt niet. Schoten, schoten eerst, komt eigenlijk niet te problemen. Uh, leuk was wel, uh, voor Vroeger van Haarlem zijn, dat met uh, net uh, twee jongens aan het warmlopen waren. Tom Jacob en uh, Nick van der Zwaan. En uh, Rick, strikvraag. Wat zijn dat? Wat hebben ze gemeen? Ze zijn allebei een All-Star. Ja, dat waren de All-Stars van vorig jaar. Uh, nou, inmiddels is uh, Tom Jacob uh, ingevallen. Er zitten een uh, paar kilo ook eens in. Uh, nou, dat is wel uh, met dat slim fit -shirt van ze ook wel te zien. <laughs> uh, maar je ziet wel dat hij... Uh, ja, Tom is gewoon een goede voetballer. Zo, zo eerlijk moeten we gewoon zijn. Uh, en, en, en, en, en, ik heb er een bal voor de collectie, want uh, er werd net de bal over, uh, over het hek heen geschoten. Die ben ik even gaan halen. Dus, uh, we hebben er een bal erbij. En dat allemaal <lacht> tijdens het bier drinken? Nee, nee ik drink geen bier. <lacht> nee, <lacht> niet, niet meer. Nee, hey, komt daar naar 2-0 aan? Nee, net niet. Nee, jongens, het is hier, hier bijna klaarschotenwind en uh, is op koers voor uh, de na-competitie. Overigens is uh, de reden, zeg maar, uh, dat Danny en ik gestopt zijn met uh, voetballen, is dat ze dus die, tegenwoordig die Slim Fit shirts gebruiken, en ja, daar passen dan, dan jullie dan... niet meer in? Nee, dat gaat niet meer. Hé, hey, nou nee, ja, Jaap, wat, ja. wat eet jij met kerst? Eet je wel eens een rollade? Nou, dat uh, idee, daar moet je een beetje aan denken. Ja, ja, ja, ja. Maar ik let tegenwoordig uh, wel wat op uh, wat, wat ik eet. Want anders uh, ben ik met mijn posten niet uh, vooruit te branden. Dus dat... Uh, <laughs> dat <laughs> O.G. stond voor tegen Waterloo. Hoe is het nu? Miranda. O.G. stond nog steeds voor uh, tegen Waterloo. Met 5-3 inmiddels. En uh, voor Waterloo scoorde Sven Engels nog een keer. En voor de OG scoorde Boyd Post zijn tweede doelpunt. En het vijfde doelpunt werd gemaakt door Luc uh, van de Putten. Je hebt het dan je zin met veel goals, hè? Ja, het is uh, hartstikke leuk om naar te kijken. Het is echt uh, te grappig, er gebeurt veel. Hoe lang moet je nog? Nou, dat kan ik heel helaas niet vertellen, want het scorebord is stuk bij OG. Dus uh, <lacht> dat is lastig. Maar ja, ik, ik, ik hoor ook de naam van Sven Engels. Die speelt ja. volgens mij al een behoorlijk lange tijd uh, bij Waterloo uh, daar uh, rond. Ja, dat klopt. Ja. En uh, hij is echt een uh, goalgetter uh. ja. uh, Het is leuk om naar te kijken. En ook nog steeds duidelijk van onschatbare waarde voor Waterloo. Dat bedoel ik. Ja. Hij is echt uh, goud voor het team, denk ik. Ja. Dankjewel Miranda. Nou, graag gedaan. Hoi. We gaan even naar de Giro. Nog 37 kilometer. De voltallige ploeg van Astana rijdt op kop van het peloton om Miguel Angel Lopez te ondersteunen. Gat met de koplopers, waar DJ is afgehaakt. Zakt naar 5 minuten en 30 seconden. Mooi, dan gaan wij heel even snel terug naar Schoten, want er is gescoord. Kijk aan! Ja. Vertel het maar, Martijn. Kiepertje achter je was je te horen. Hè? Dat, dat wordt hier altijd geschoten op met een doelbevat. Uh, een uh, aardige, aardige uh, aanval die uiteindelijk afgerond wordt door uh, Aaron Apits, de, de, de, de middenvelder, opvallende middenvelder, van dus uh, Schoten. En uh, nou ja, toen krijgen we toch nog een, uh, een tweede doelpuntje zo. 2-0 dus. En dan kan je naar huis. Of naar het bier. Naar het bier denk ik hoor. Nou, <lacht> ik, ik ga daar niet over in ieder geval. Martijn, je moet maar lekker doen waar je zelf zin in hebt. Dat vind ik ook, ja. Pracht. Helemaal goed. Nee, en het wordt ook nog even 2-1. <laughs> oh, wat is er aan de hand, joh? Ja, het uh, gaat even los. <laughs> Wie? Nee, het wordt, uh, ja, dat weet ik niet uit mijn hoofd heen. Ik ken die jongens van Sporting Martinez niet allemaal. Maar je hebt een, uh, een opstelling in je handen? Het is, nee, die heb ik uh, in mijn telefoon en daar praat ik nu door <laughs> met jou. Uh, <laughs> maar uh, uh, weer die 12, die, die, die invaller uh, waar we het al inmiddels sprak over gehad hebben. Die uh, schiet nog even de 2-1, van de meter op 16 binnen. Lekker ja, ja. man. Ja. ja, vind ik ook. Nou, Goed. mooi toch? Zo is dat. Hij Prooste, heeft al lang op moeten wachten, maar Daley Blind verschijnt eindelijk weer eens aan de aftrap van een Premier League duel. De Nederlander die mede door een blessure maandenlang weinig speelde bij Manchester United... staat om vier uur in de basis tegen Wat Watford. Oh, Blind dat? mocht eind augustus tegen Leicester voor het laatst takten van trainer Mourinho... die vanmiddag kiest voor een veredelde B-ploeg. Ja, eh, inmiddels eh, is men in het eh, zogenaamde pit stopvenster uh, terechtgekomen. En dat betekent dat de stand een beetje... Oh ja, de tussenstand een beetje door elkaar gehuzzeld is. Hamilton uh, is nu de leider in de wedstrijd. Gevolgd door Raikkonen en daarachter zit Verstappen, maar daarbij wel de aantekening dat beide heren nog uh, of alle drie de heren nog naar binnen moeten. En datzelfde geldt ook voor Ricciardo die op plek vier rondrijdt. Vettel en Bottas zijn inmiddels wel uh, op nieuwe sloffen uh, naar buiten gekomen. En die rijden op plekken Vier, of wat zeg ik, vijf en zes uh, op dit moment rond in de Grand Prix van Spanje. Nog 35 kilometer te rijden in de Giro d'Italia. En de kopgroep gaat op deze manier geen stand houden door het tempel van Astana op de kop van het peloton. Zakt de voorsprong naar vier minuten en vijftig seconden. Het is een, echt een, een slag vandaag daar. Er moeten nog heel wat kilometers afgelegd worden, want 36 kilometer klimmen is niet het minste werk dat je kunt doen. En dan is natuurlijk de vraag hoe onze vriend Tom Dumoulin zich uh, gaat houden in uh, die slotklim. Want dat uh, is de grote vraag. Ramix, bitch. Hey, little granny, hoe gaat het nu? Ik heb je al een poos niet gezien in de stad, mijn jong. Hey, en opeens is het hoe gaan de zakken nu? Ik heb je gezegd, je bent de trots van de stad, mijn jong. Little Crane is er. Iets meer ballen, iets meer pimpin Iets meer daddy, iets meer Louie Iets meer roly, iets meer freeman, Iets meer merry Crane is er. Tverdax is nog steeds niet ready Dus zeg Koenie van de shooters Ik wil champies voor mijn family Zeg de stad van ik ben terug Hier even een pintje in de pintelier Jammer zit nog steeds hier in de pintelier Maar zeg het me ik ben terug Ik ben weer volledig in mijn zoon En nog steeds zie ik ze vechten voor mijn troon En het volk gaat van Hey Little Crane. hoe gaat het nu? Ik heb je al een post niet gezien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 Baby girl, laat hem nu zien hoe ver je bukt. En laat hem weten wanneer jij de home komt lukt. En draai hem vlug, want ik ben terug. Op de kwappert, naar de stad. Het langs mijn fongo voor een appert. Boze rapper, doe niet apper. Zeg je schatje, ik ben terug. Dus nummer 6, breng me de A. En, en in de Grand Prix van Spanje is er weer een ontwikkeling aan de gang. Uh, Hamilton komt binnen voor de nieuwe sloffen of nieuwe banden. Gaat met medium eruit. En uh, Reinko is inmiddels uit de wedstrijd. En daardoor rijdt Verstappen op dit moment op plek.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 Vraag me af wie, wie dit is. Maar wie uh, zijn dit even? De muziek bedoel je? Ja? Dat was Kraantje Papi. Oh, Little Crane. Er is 55 minuten gevoetbald in uh, de Goffert in Nijmegen. Emmen komt de openingsfase van de tweede helft zonder kleersturen. Kleers. Kleerscheuren, Henny? Kleers... Ja. Kleerscheuren door. De ploeg van trainer Dick Lukien heeft de verdedigende stellingen ingenomen. En geeft Nek minder ruimte dan in de eerste helft. Ja, er wordt ook zwaar gebeld. Ik, uh, ik denk dat er nu weer iemand onder de knop is die een, een doelpunt gaat melden. Maar dat doe ik zo dadelijk. Eerst even naar de actuele kant van het verhaal bij de Grand Prix van Spanje. Daar uh, rijdt op dit moment Max Verstappen weliswaar op de eerste plaats. Maar. En dat houdt altijd in de tegenstelling in. Hij moet nog naar binnen om uh, nieuwe uh, banden uh, te laten monteren. En dat uh, zal tussen nu en een paar ronden toch ook uh, wel het uh, geval zijn. En dan nu eventjes. Uh, Onze kijken. beller is Jerk. Onze beller is Jerk. En Jerk zal vast en zeker wel een doelpunt hebben. Jerk. Helemaal goed. Hier is de stand 1-1 geworden in die wedstrijd. Na een kwartier spelen in de tweede helft. Het was Boogaert aan de rechterkant. Die goed voorknikte. Eh, voorzet die bal. Het kwam op het hoofd van Tim Joon. En die schoot hem of kopte hem beheerst in. En dat betekent natuurlijk die stand hier 1-1. Ja. Uh, meer voetbal of uh, hadden we dat uh, nog niet? Nee, voor nu was dit hem. Ah, dat was hem. Uh, waarbij uh, nu de aantekening wordt gemaakt dat uh, Rijkonen inmiddels zijn auto uit is... En dat de kans dat de Finn nog de wedstrijd gaat aanvangen. Gewoon ja, minimaal is. Bij Force One wordt er ook gewisseld met banden. En daar is inmiddels ook al weer een van de auto's naar buiten. En Verstappen is nog steeds de koploper in de wedstrijd. Maar nogal moeten we daarbij de aantekening maken dat hij naar binnen moet. Dat heeft Lewis Hamilton die nu op de tweede plaats... Rondrijdt inmiddels wel gedaan. En daarachter zit Ricciardo. En die moet ook, net als zijn teamgenoot, nog naar binnen voor nieuw rubber. Dan gaan wij weer even terug naar de velden. Ja. Uh, Bijna 5-1 voor Nek. Maar de lat staat een hat van Ashabar in de weg. Daar kruipt FCM Emmen door het oog. Kan iemand die man even de, de mond <laughs> snoeren? <laughs> We hebben Anthony Knol aan de lijn. Die staat bij geel-wit. Anthony, ja. vertel. Nou, uh, het staat uh, nog steeds 2-2. En uh, Galwit is wel beter, maar uh, we hebben twee kansjes gehad, maar ja, die gingen weer mis. Dus we uh, nou, hopen dat het uh, alsnog met een paar ingaan, dat we in ieder geval uh, kunnen winnen vandaag. Dat zou zonde zijn als je hier je, je punten verspeelt. Ja, dat zou mega zonde zijn. Dat is wel een zwakke ploeg. Zie je het nog wel goed komen? Ja, ik denk het wel. Maar ze zijn een beetje irritante gasten. Dat uh, de tijd rekken en uh, zeuren en uh, liggen. En, Probeer je een gele kaart aan te naaien. Allemaal van dat soort grappen. Dus, uh, maar goed, uh, uh, ik hoop dat we nog een call maken. Eén is genoeg. We maar gewoon winnen. Ja, inderdaad. dat is te hopen voor, uh, voor geel-wit. Hou ons ja. alsjeblieft uh, eventjes op de hoogte. zodra het afgelopen is uh, wat het is geworden. Dan ja, is goed. Uh, kunnen wij dat zometeen nog eventjes melden. Ja, is goed. Dankjewel, Anthony. Is goed. Ook okay. hoor. Hoi. En ja. voordat wij doorgaan naar het nieuws weer en verkeer. kunnen wij precies nog één nummertje draaien. Dat, dat gaan we even idee. doen. Lijkt me een goed idee.